Alleen op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner. Godfried Beaumans. En terwijl de vrouw die het zo mooi zong net wegliep over de brug... staan we hier op dit ogenblik in Warfum op de Bredenburg. Vrij nerveus dacht ik, omdat het dan nu gaat gebeuren. Uh, ik wil toch nog even voor de mensen die helemaal nog niet van dit project weten... zeggen wat er eigenlijk aan de hand is. Uh, Godfried Bomans gaat dus naar een eiland toe. Dat eiland is Rottermerplaat. Dat ligt hier benoorden uh, de kust. En dat is zo'n 500 meter breed, doorsneden. En 6 kilometer lang. Dat is een zandplaat die niet voor het publiek toegankelijk is. Omdat het uh, een grote bloedplaats bloed voor vogels is. Mensen denken wel eens dat het nu alleen deze twee weken niet voor het uh, publiek toegankelijk is. Maar dat is altijd zo. Rijkswaterstaat beheert dat eiland. Plant daar helm op. En uh, op dit ogenblik hebben zij dus vakantie. En dat is de reden dat het volkomen onbewoond is. Dus Godfried Bomans gaat van vandaag, we gaan direct dus weg met de boot. De schipper Klaas Meijer is reeds aan het aftellen in de haven van Noordpolderzeil. We gaan dus direct met de boot daar naartoe. En dan heeft hij dus contact met de bewoonde wereld om zijn ervaringen te vertellen. Dat gaat dagelijks van 12 uur tot 10 over 12 over de zender Hilversum 2. Vanmiddag om die tijd beginnen we. We hopen daar aan te komen als alles goed gaat en het water hoog genoeg is. Er zijn wat restricties, want een heleboel mensen roepen uit. Je kunt mij ook wel op zo'n eiland kwijt en als het even kan vier weken. Maar dat is dan niet zo. De eenzamen mogen bijvoorbeeld maar drie boeken meenemen. Eén muziekje en twee flessen wijn in dit geval, voor Godfried Bomans. Het voornaamste is de eenzaamheid. En anderen zeggen, ik hou dat wel uit hoor. Maar dat is niet altijd zo, vooral met uh, dit weer. Het is erg mooi weer. Een reden daarvan kan zijn dat je bijvoorbeeld uh, niet uh, steeds in de zon kunt zitten... Hè? En Potfriet, die zit niet altijd in de zon, dacht ik. Um, het, valt dus wel eens, het kan wel erg tegenvallen. Verder heeft hij 40 liter water bij zich en de rest komt uit een put en je moet dat koken. Er zijn een paar duizend meeuwen die in hun eenzaamheid gestoord worden door jou... en die daarom de hele dag krijzen. Wat verwacht je daarvan? Ja, die schijnen je dan aan te vallen, heb ik gehoord. En mee is aangeraden een stok uh, op te rapen van het strand... en daarmee afwerende bewegingen te maken in de ijdele hoop. Je gaat je niet als meeuw verkleden? Nee, nee. En ik zit inderdaad ook weinig in de zon. Ik zal er ook geen gebruik van maken. Goed, ik dacht dat het de bedoeling was dat het presentatieteam van de ZO ook wat vragen in petto had. Ik dacht nou, dat ja. dat zou kunnen, hè, Herman? Ja, ja. we hebben gelezen, Willem, dat uh, meneer Bowman zich na zijn lancering niet meer zou scheren. Is dat zo? Daar heb ik nog geen besluit over genomen. Oh, dus hey, u laat hem niet staan, of groeien? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Nee, ik weet zo weinig. En ik vind, je moet ook weinig plannen maken. Ja. Ja, en ik wacht maar af. Als ik het vervelend vind, scheer ik het. Want ik heb zo'n elektrisch apparaatje met zo'n ja, zo batterijtje, weet je wel. Stopcontacten zijn daar natuurlijk niet zo dik gezien. Nee, die zijn er niet. Nee. Meneer Bomas, u heeft een aantal boeken meegenomen om uzelf bezig te houden. Ja. Um, waarom geen groot aantal schaakproblemen bijvoorbeeld, zeer ingewikkelde? Ja, ik geloof dat je dan helemaal, omdat ik zo'n verwoek schaker ben... helemaal opgaat in het schaken. En dat is de bedoeling niet. Dat is een uh, vlucht voor de, de enorme stilte en, en het alleen zijn. En nou ja, dan, dan ben je geborgen. Dat vind ik verkeerd. Om Welke... zo intensief met iets bezig te zijn. Welke boeken heeft u bij? Nou, te, laat ik te beginnen zeggen dat ik hoop de, uh, ze, ze niet te lezen. Maar ik heb één boek, dat is de Geschichte der de Pepsten... Dat is een geschiedenis van de paus, van ranken. Dat heb ik altijd in mijn boekenkast staan, een hele dikke knol. Ja. Die heb ik nog nooit gelezen. Daar ben ik altijd schaamtevol langs gelopen. En verder? Verder een boek van Egon Friedel, de cultuurgeschichte der zijn, ook alweer Duits. En dan een boek van Trivallien, dat is Engels Social History of England. Zware werkjes, hè? Ja, ja echt studieboeken. Ja. ja. geen roman. Nee. Meneer Bommans, we hebben van uh, Jan Wolkers gisteravond gehoord... dat hij niet van plan is om het meegenomen voedsel op te eten. Nee. Uh, hoe gaat u dat oplossen? Doet u dat wel of gaat u ook op visvang? Ik uh, doe het meteen. Weer al, zo gauw ik aankomt, doe ik een blikje ook. En ja, dat is een oh, hele oude gewoonte. Als voor mij spijzen staan, nutter ik ze. Ja. Maar, ik vind er genoeg assesen op het eiland. Genoeg uh, ombering, om dit er nog niet bij te hebben. Ik vind het dat, dat moeilijk genoeg. Maar ik geloof ook niet dat het hem lukken zal hoor. Ik kan nee, allemaal dat allemaal wel verzekeren. He? Maar die garnaaltjes, die, uh, A zijn ze er niet. En, en, en B zijn ze zo ontzettend vlucht dat Jan Wolkers zo onmogelijk bij kan houden. Ja. Ja. Zeg meneer Boman, heeft u een uh, probleem in uw hoofd waar uh, u nooit de tijd voor gevonden heeft om eens uitvoerig over te gaan denken en wat nu zal gaan gebeuren? Uh, ja, 16 problemen heb ik. Ja? Ja, die zijn u niet. Nee, Wat zegt u? Die zeg ik u niet. Nee? Nee, want ik heb ze nog niet opgelost. Nee. Nee. Maar meneer Bomas, u bent uh, voor, aanstaande zaterdagavond in het varenprogramma zomer een zomeravond. Ja. Dan uh, mag ik met u praten. Ja, Wilt u dan wel die 16 problemen... Ja, dat na gaan we dan. Daar trekt u gewoon een paar uur vooruit. Dan, ja, dat, dat doen ja. we dan. Ja, ja. We hebben er ongeveer 9 minuten voor, dus dat kunnen we best behandelen dan. <laughs> oh, <ja. laughs> Hoe laat gaat u over? Um, half tien vertrekken we met de boot. Ik geloof dat het anderhalf uur verder is. Dan wordt het elf uur. Ja. Dan blijft de ploeg nog even bij me. Om aan deze onhandige man een, uh, vingerwijzingen te verstrekken. Hè? Ja. En iets te vertellen. Ik krijg er ook een fotoapparaatje een, een mee. Van Willem Ruis. Ja. En dat is, er zit een zelfspanner of zoiets op. Dat betekent uh, dat je aan iets moet trekken. En als de bliksemholler moet naar een punt. Daar sta je dan hijgend eigenlijk... Te wachten op een klikje en dan word je gefotografeerd. En dat is een methode van zelfrealisatie, die ik helemaal niet ken, die heeft u hem uitgelegd. Gaat hij daar nog eens uit? Ja, uh, meneer Bomas, we zullen die foto's dan uh, ook misschien te zien krijgen in uh, ja. zomer en zomeravond aan de Het lijkt me erg goed. <laughs> ja. Ja, het is ook zo <laughs> een zeer ontspannende bezigheid, Porta. goed, graag tot volgende week. De zaterdag, meneer Bomans. En goede reis. Ja, we willen nog wel wat toevoegen. Hè? Dat hebben we gisteravond in die uitzending namelijk ook gedaan. Er zijn een aantal mensen in Nederland die ontzettend graag naar het eiland toe willen gaan om daar de heer Bomans te bezoeken. Ik meen trouwens dat hij ze ook thuis in bloemen wil ontvangen als hij weer terug is. Het is namelijk zo, je kunt, uh, er zijn twee punten. Hè? Je kunt er naartoe gaan en uh, misschien de dood tegemoet gaan. Het is erg gevaarlijk om er te komen. Maar punt twee, kun je natuurlijk een experiment volkomen verknallen. Hè? Dat is dus uh, gewoon erg jammer. Dus de mensen die in hun hoofd hebben om een stuntje te gaan uithalen, kunnen we ten sterkste afraden. ...punt twee erbij nog dan... ...is het ook zo dat of Rijks de Rijkspolitie daar constant uh, aan het patrouilleren is. Hè? Dus het is gewoon verboden om er te komen. En dan nog een keer dat voorbeeldje, dat, dat doet het wel eigenlijk. dacht ik... ...in 1970 is er dus een Duits zeilschip ver, uh, verongelukt... ...en daarbij is één man verdronken. En ik uh, hoop dat ik de mensen nu voldoende afschrik uh, om dat te doen. En bovendien is het wel leuker voor het slagen van de uitzendingen... ...als ze zich gewoon uh, bij de radio uh, blijven zitten... En, uh, ...en niet naar dat eiland toe gaan. Ja, uh, Willem, nog één vraag voor de, de mensen... Uh... Hoe laat wordt elke dag het verslag van de heer Boomans uitgezonden? We beginnen dus uh, uh, van 12 tot 10 over 12. Dus om 12 uur op Hilversum 2. En dan iedere dag, hè, horizontaal zoals dat heet. 12 ja, ja. uur tot 10 over 12. Goed, dankjewel. En uh, nou, tot dan. Goed, tot ziens. Dat was... Alleen op een eiland. Dit was het dagboek van de eenzame eilandbewoner Godfried Boomans. Contact vaste wal, Willem Ruijs. Vara Avroproductie, geen gauwswaard.